ANWB-verkeersinformatie, twee files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Afrit Bunschoten en Afrit Soest, drie kilometer door wegwerkzaamheden... en de A20 Gouda richting Hoek van Holland... tussen Knopen-Terbrekseplein en Rotterdam Centrum, drie kilometer. Amnesty's Movies That Matter en de VARA... geloven in de kracht van de camera als wapen tegen onverschilligheid...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 Ja, het kabinet wil daar meer marktwerking. Ziekenhuizen en andere zorgverleners moeten met elkaar gaan concurreren... en zorgverzekeraars moeten geprikkeld worden tot scherper inkoop. En die marktwerking moet er vervolgens voor gaan zorgen... dat de kosten omlaag gaan en de kwaliteit omhoog. Maar gaat dat ook allemaal lukken? Daarover gaan we praten met Jaap Maljers. Hij is zorgondernemer en begon onlangs een nieuw investeringsfonds voor de zorg... En Naast hem zit Hans Maarse, hoogleraar gezondheidswetenschap aan de Universiteit Maastricht. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Jaap goedemiddag. Maljus. Ja, Maljus, even uh, uh, uh, schetsen voor de luisteraar. Um, zorgondernemer moet ik me daarbij voorstellen. Nou, ik ben al twintig jaar actief als ondernemer in de gezondheidszorg. Ik heb onder andere de basis gelegd onder een adviesbureau dat heet Plexus. En een, dat is alleen uitsluitend in de gezondheidszorg. Maar ik heb ook bijvoorbeeld Vision Clinics opgericht. Bergman Klinieken, Alland Vrouw. Dus ik ben op allerlei fronten actief in de gezondheidszorg. En nu dan zo'n fonds, een investeringsfonds. Capital Care Partners heet dat. Ja. Moet ik me daarbij voorstellen. Nou ja, dat is, het woord zegt het al. Het is een fonds waar, uh, waar mensen geld in, uh, in storten. En wij gaan op zoek naar verstandige investeringen daarvoor. En zoals? Wat heb je dan voor ogen? Nou, Ik heb net een investering gedaan in een keten aan uh, diëtistenpraktijken. Dus ik uh, ben nu uh, de trotse eigenaar van 130 diëtistenpraktijken in Nederland. En al die andere uh, bedrijven die u noemde, wat doen die? De, de bedrijven die ik net noemde, die zitten vooral... dat zijn vooral, uh, Ja, de, de, de klinieken zijn dat. De, de, dus die zitten maar waar de, hele gespecialiseerde ingrepen worden gedaan, ja, dacht ik. Want som... die vision clinics is alleen om je ogen te laten ja, lezen. En, en... Ja, en waar en Bergman bijvoorbeeld, dat is wel wat breder. Dus we hebben net een heel grote orthopedische kliniek in Naarden neergezet. 7.000 vierkante meter, gespecialiseerde orthopedie. Houding en beweging is dat. Mm -hmm. En uh, daar hebben we orthopeden en neurochirurgen werken... En dat doen we eigenlijk alle, alle orthopedie doen we daar. Inclusief de ingewikkelde wervelkolom-chirurgie, uh, heupen, knieën. De, de hele orthopedische groep doen we daar. Maar zeg je daarmee eigenlijk dat het handig zou zijn om, uh, ook in de ziekenhuiswereld, bijvoorbeeld, om je te specialiseren? Nou, ik weet niet of ik het daarmee zeg. Maar als je me de vraag zou stellen of ik dat handig vind, ja. ja. Ik denk dat een van de problemen die we hebben in de gezondheidszorg... is dat wij we hebben de honderd ziekenhuizen in Nederland... en die doen eigenlijk allemaal alles voor iedereen op elk moment. Ja. En, uh, dus het zijn allemaal organisaties... die zich niet echt wezenlijk van elkaar onderscheiden. En je, als je naar een ziekenhuis kijkt... denk je dat je met een hele grote organisatie te maken... hebt, er gaan vaak honderden miljoenen in om. Maar als je kijkt naar wat er dan op onderdelen, op deelgebieden gedaan wordt... dan blijkt het allemaal maar heel klein te zijn. Hè. Wij doen bijvoorbeeld in de kliniek in Naarden, op het gebied van houding en beweging... doen wij veel meer dan uh, gemiddeld ziekenhuis doet op het gebied van houding en beweging. Dus wij hebben veel meer ruimte om in te investeren in gespecialiseerde apparatuur... en mensen te op te leiden om op een heel gespecialiseerde manier actief te zijn in hun vak. Meneer Maassen, u bent uh, hoogleraar gezondheidswetenschappen, marktwerking, concurrentie. Allemaal een goed idee in die gezondheidszorg? Nou, het is in ieder geval een realiteit... Ja. Um, er, is, er komt steeds meer marktwerking. Uh, zoals uh, mijn vorige ook al zei, um, uh, de, de, de minister zet erop in. Gelooft er ook nog echt in. Um, punt is wel, um, en dat is misschien al wat verwarrend. We praten in Nederland wel heel veel over marktwerking. Maar er is eigenlijk nog heel weinig marktwerking. Uh, het valt me altijd op, bijvoorbeeld als ik naar België ga. Dat is vlakbij waar ik dan vandaan kom, maar slecht. Daar uh, is het woord uh, zo ongeveer uh, verboden. Maar als je ziet wat er gebeurt dan lijkt het erop alsof daar veel meer marktwijk bestaat dan bij ons. Want dan kan je de ene operatie in het ziekenhuis 30, verder, 30 kilometer verderop goedkoper krijgen? Vroeg u, nee, dat niet. U? Maar je kunt wel, als je meer luxe wilt, uh, kun je dus uh, daar terecht. Als je dus een, uh, een toparts wilt, kan dat. Dan moet je er wel uh, flink uh, voor uh, bijbetalen. Mm -hmm. uh, als je in een daluur komt kun je betalen je een lager tarief oh ja? uh, dan wanneer je in de, in de spits komt. Dus <laughs> dat waar? soort markt... Als je in... tussen 11 en 3 met een specialist komt, is het goedkoper? Uh, ja, je hebt specialisten die dat doen. Dus uh, nou, dat zijn allemaal marktuitingen, denk ik dan. Uh, Kunt u er nog meer noemen, even zo in het algemeen... van in hoeverre is die markt al geprivatiseerd, nou ja, deze concurrentie? Uh, nou ja, wat je bijvoorbeeld ziet is dat er dus veel meer huisartsen zijn. Dus die huisartsen die moeten echt om de patiënten uh, concurreren. Bovendien, uh, in België is het niet zo uh, dat je eerst naar de huisarts moet... om dan naar de specialist te gaan. Dat betekent dus dat die huisartsen ook met die specialisten uh, moeten concurreren. Ja, maar, is, maar is België heeft iets over... Oh ja, ik, ja. ik wil even weten hoe, in hoeverre het hier in Nederland al geprivatiseerd is... of dat er concurrentie is. Op welke gebieden vind je dat? Nou ja, in de ziekenhuiszorg vind je het natuurlijk. Uh, ongeveer 30 van uh, de omzet van het ziekenhuis... is onderworpen aan, uh, aan marktwerking. De overige 70 niet. En welke 30 zijn het dan? Nou, bijvoorbeeld uh, heupen en knieën en ogen. En, uh, dat dat, dat, dat maar, was nu behoorlijk uitgebreid. Maar wat is die marktwerking dan? Nou is ja, dat prijsverschil? Wat is dat? Nou, dat betekent dus dat verzekeraars met deze ziekenhuizen dus kunnen praten over de tarieven die zij betalen. Hmm. Dat zij kunnen praten bijvoorbeeld over maximum wachttijden. Uh, dus, dat, dus ook praten over de kwaliteit. Uh, en, en waarom kan dat bij 30% wel en bij 70% niet? Zo hebben we het geregeld. Ja, dus dat zo af, zo ja, hebben nieuwist. we het geregeld. Uh, kijk, dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met het feit dus dat de marktwerking controversieel is. Dus we zijn klein begonnen met 10%. Meteen eens even kijken of het allemaal wel werkte. Nou, toen werd het 20%. Weer kijken of het werkte. Toen werd het 30%. En nu willen we dan een grotere stap voorwaarts maken in de richting van de 70%. En zegt u eens even, die 30% werkt dat? Of nou, het je, heeft ze... is dat politiek inge ingegeven? Oh, dit is een hele moeilijke vraag. Als je kijkt naar de prijzen, dan zijn er aanwijzingen, of bewijzen zou je kunnen zeggen, dus dat het tot Minder, dat, er, dat er zelfs prijsdalingen zijn opgetreden. Maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Het gaat natuurlijk ook om volume. Hè? En de minister is eigenlijk niet zozeer geïnteresseerd in lagere prijzen. Maar wat er in totaal in de zorg aan geld omgaat. En ja, we hebben van de week gelezen... dat er weer 2,1 miljard uh, aan overschrijdingen is uh, geconstateerd. Dus uh, ja, ja, maar u zegt dus wat je met de ene hand bespaart... Ja. omdat je concurrerend bent, en dan gaan de tarieven omlaag in ja. principe... Uh, aan de andere kant, omdat uh, uh, als je moet concurreren... dan wil je nieuwe patiënten uh, lees, nieuwe klanten binnenhalen. En dan vergroot je het volume weer. Ja. Dus uiteindelijk zijn we, zijn we dan dus toch meer kwijt? Ja, nou ja, als ik nog even mag. Uh, uh, uh, we zijn uh, misschien meer kwijt. Of, uh, ik geloof dat zelfs het Centraal Plantbureau niet meer gelooft... dat de marktwerking dus lagere kosten oplevert. Maar je krijgt er misschien wel meer waarde voor terug. En dat is natuurlijk een pluspunt. Ja, meneer Maljus, ja. u zit maar te, te schudden ja. met uw hoofd. Want ja, het, het, het, het is een beetje dubbel eigenlijk. Het werkt voor het geen meter. Uh, professor ze zei net al van, uh, we hebben een beetje voorzichtig geëxperimenteerd. Uh, en uh, ik trek wel eens een parallel van, ja, we willen eens experimenteren met links rijden. en we beginnen rustig aan uh, door 20% van de auto's links te laten rijden. <lacht> uh, en dat, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Want wat is namelijk het effect daarvan, is dat ziekenhuizen worden nog steeds niet gedwongen om keuzes te maken als je maar 20% of 30% in de vrije markt hebt. Want ongeveer 40% van de kosten van een ziekenhuis is zogenaamde overhead. Hè? Dat is dus het gebouw en, en de directie en alle mensen die in managementfuncties zitten. En die overhead moet je alloceren als kosten op de dienstverlening. En ja, daar kan je natuurlijk een vrij spel van maken. Dus het is eigenlijk helemaal niet duidelijk wat er echt gebeurd is met die kosten. En bij u is het heel simpel. Bij mij is het heel simpel. Want die overheid is gewoon klein. En daar ben je De overheid is relatief klein. Maar dat is niet eens het belangrijkste. Bij mij is gewoon heel duidelijk waar ik een euro uitgeef, wil ik die ook terugvinden. Het vervelende is bij ziekenhuizen is dat door de historie heel onduidelijk. Maar dat is nog niet eens het grootste probleem. Het grootste probleem zit hem erin dat in een normale markt zou je verwachten, als je te maken hebt met. 100 partijen die allemaal uh, eigenlijk op alles doen... dat in een marktomgeving ga je saneren. En dan ga je op een gegeven moment zeggen... nou ja, oké, okay, we gaan hier maar op 100 plekken doen we oogheelkunde... maar dat, dat gaat terug naar 20. Dat zie je in de automobielindustrie, dat zie je in de, in de computerindustrie. Overal waar markt is, krijg je sanering omdat schaalvoordelen ontstaan. Het interessante is in de Nederlandse gezondheidszorg... dat er geen sanering heeft plaatsgehad. Dus er is, we hebben nog steeds net zoveel aanbieders van zorg. En we krijgen dus nu een markt. En de, de minister heeft gezegd, ik wil nieuwe toetreders hebben. En die nieuwe toetreders worden bovenop het systeem geplaatst. Dus dan krijg je, waar je in een normale markt zou je verwachten... dat oude spelers uitvallen... Er wordt uitvallen, geen, geen ruimte gecreëerd eh, om, om dat nieuwe nou ja, toe te laten. Ja, het wordt wel gecreëerd, alleen tegen meer kosten. Dus normaal gesproken zou je verwachten, hè, als ik bijvoorbeeld... Okay, begin wat zegt u nu? Het aantal ziekenhuizen zou teruggebracht moeten worden... en, en zou die zouden zich moeten specialiseren? Dat ja, is hartstikke vervelend voor patiënten dat ze dan veel verder moeten voor... Uh, voor... Nou, uit, uit alle onderzoeken, ik denk dat dat nu echt wel zelfs... Ik ben net naar een congres geweest waar de, de, de, de voorzitter van de Nederlandse Patiëntenfederatie was... en die zei, Nederlands kiezen niet op afstand. Nederlands kiezen op kwaliteit. En dat, dat is nu eigenlijk gewoon... Kijk, ons land is dus ook is, te klein om daarover te ja, praten. Het is, het, we, laten we daar gewoon... Eigenlijk wil ik die discussie gewoon eens een keer stopzetten... en zeggen, Nederlands kiezen op kwaliteit. En als je een goede locatie hebt, met een, met, een, met een onderscheidende dienstverlening... waarin je echt duidelijk beter bent dan een buurman... dan gaan mensen naar jou toe, ook als ze tien minuten lang in de auto moeten zitten. Meneer Maljas, hoeveel goedkoper bent u eigenlijk met uw handel... als je het vergelijkt met wat ze in het ziekenhuis doen? Als u mij kunt vertellen hoe duur mijn concurrenten zijn... dan kan ik zeggen hoeveel goedkoper. Je nou, dat heeft u uitgerekend, kom nee, nou. Ja. Nee, nee, vertel mij maar, hoe, hoe duur mijn concurrentie? Maar ik weet, ik weet werkelijk niet, want die ziekenhuizen... die kunnen gewoon spelen met... Nee, maar wacht je toch aan de verzekering vragen? Want ja, die betaalt nee, het eraf nee, voor. Nee, dat is de prijs die ze betalen. Ja. Dat is niet de, de kost de die ze maken. Oké, want, dat, oh, okay. is, kijk, want daar zit, dat is precies mijn betoog ook. Hè, want er wordt nu onderhandeld. Hè. Stel nou dat ik vraag voor een, voor een verrichting, vraag ik 100 euro. Uh, dan gaan, gaan ze met een ziekenhuis in onderhandeling. Zeggen ze, nou, we willen het voor 95 Of misschien zeggen ze tegen het ziekenhuis, we vinden jou zielig. We willen het voor 105 inkopen... En dan zegt het ziekenhuis, dat doen we. Maar het ziekenhuis heeft in feite 40% marge in zijn overhead. Maar het is nog veel erger. Op dit moment is 70% van de prijzen waar ze, waar, ze, waar ze voor betaald worden... vallen buiten de markt. Dus dan heb je 30% waar ze over moeten concurreren. Ze kunnen het overal op afschrijven. Die kunnen ze overal, als ze straks ja. de helft vragen wat ik vraag... dan kunnen ze dat gewoon wegsmeren over, over de rest van het ziekenhuis. Meneer Maas, maakt je er nou een feest van, die, uh, meneer Maljes? Of uh, klopt dit wel? Dit klopt wel, ja. Ah. <laughs> dat, is het gevolg het. Van het, dat is het gevolg van het feit dat we dus eigenlijk twee systemen naast elkaar hebben bestaan. En dat is altijd heel erg lastig. Maar wat zegt u nu? Moet het nu helemaal naar marktwerking? Uh, dat zal nooit gebeuren. Er zijn namelijk een x aantal voorzieningen uh, waarvoor wij gelden, waarvan, waarvan wij vinden dat die gewoon overal aanwezig moeten zijn. Sorry, uh, uh, denk bijvoorbeeld maar eens aan de eerste hulp en nog een paar andere uh, hele belangrijke voorzieningen. Maar de rest, daar verwacht ik wel van verwacht ik, maar dan moet je altijd nog maar afwachten hier. Dus dat, het, dat, de, dat de marktwerking wel uh, verbreed ja, er zet zal is We een worden. brief uit hè, van de, in de Tweede Kamer... dat de minister streeft nu op korte ja. termijn naar 70, 70%. Procent. Ja. En uh, de, ik heb met een aantal hoge beleidsambtenaren gesproken... die praten over 85 uh, naar de vrije markt. Dus dat, dat is dan wel de teneur. En daarbuiten ja. wordt dus gehouden... Maar ik die moet nog even zien of helpen. dit allemaal door de Kamer komt. Uh -huh. uh, want uh, dit is buitengewoon controversieel. Ik weet ook niet of de PVV dit allemaal gaat uh, steunen. Dus, uh, wat Hoezo? Het Hoezo? Oh, nou uit. ja, die hebben altijd heel veel uh, problemen met de marktwerking... En uh, vandaar dus mijn vragen dat ik nog wel even benieuwd ben of ze dat gaan steunen. De, um, uh, de linkse hoek is sowieso uh, niet echt uh, gecharmeerd van al deze uitbreidingen. Dus ik maar weet eens moet, iets... dat, dat, dat, dat <kwijls> we moeten even alles wat in de, de, de gezondheidszorg gebeurt, of de, heel veel daarvan gaat via de Kamer. En de Kamer trapt op de rem. En dat uh, bijvoorbeeld ons vorige kabinet, om maar een klein voorbeeld in, uh, te geven, hè, mocht niks doen voordat er eerst expliciet toestemming van de Kamer was. En dan is het politiek. En dan heb je natuurlijk gewoon... Ja, uh, een, uh, ruim. Het, pro het probleem is er is geen politicus verkozen op het sluiten van een ziekenhuis. En eigenlijk, bedoel, achter de schermen roept iedereen... we zouden eigenlijk 40% van die ziekenhuizen mm -hmm. moeten laten verdwijnen. En dan praat ik dus niet over een bom erop gooien... maar dan praat ik over radicaal omvormen. Yes, uh, en specialiseren. En specialiseren. En dat, en, en, en dat gebeurt niet, nee. want die politici durven daar niet aan. Dus dat, en daar, daar zit wel een heel belangrijke klem in die discussie. Ja, we, gaan en, we gaan zo meteen even verder over die hele controverse. Over marktwerking eh, en of dat allemaal wel is of niet. Uh, maar de marktwerking is op verschillende terreinen in de zorg al een tijdje aan de gang. En dat is bijvoorbeeld al zo in de thuiszorg, waar particuliere instellingen als paddenstoelen uit de grond schieten. Onze verslaggever Mischa Blok bezocht in Amsterdam een van die particuliere thuiszorginstellingen. En sprak daar met zorgmanager David Segers van Zuster Janssen. Ik ben zelf verpleegkundige en uh, kende de markt heel goed. En uh, na enige tijd, uh, wat ik al lang wilde, besloot ik een uh, particuliere thuiszorgbureau te beginnen. En dat is uh, gegroeid en een uh, hartstikke mooie onderneming geworden. Want wie was uh, zuster Jansen? Ja, zuster Jansen was mijn eerste hoofdzuster. En uh, dat was een, een zus, hoofdzuster van 65 met heel veel uh, respect voor de cliënten. Heel veel tijd voor de cliënten en het hamerde dus ook zo eigenlijk erin. En uh, dat was een uh, goed voorbeeld, uh, heel streng ook, een goed voorbeeld over hoe je eigenlijk uh, iemand moet gaan verzorgen. Het is een booming uh, business op het moment, de particuliere thuiszorginstellingen. En ho hoe onderscheid je je in, uh, in die massa? We hebben een uh, dreamteam om, om ons heen uh, gecreëerd. We hebben een uh, goed marketingplan. Uh, uh, we, uh, we investeren al het geld eigenlijk uh, meteen weer in het bedrijf. Want wat is nou het grootste verschil tussen uh, jullie instelling en de gewone thuiszorginstellingen? De gewone thuiszorginstelling die werkt uh, echt met uh, nou, een planning zeg maar. Het maakt niet uit wie er gaat en of ze elke dag gaan of dat ze vier keer per dag een ander zien als het maar gevuld is. En die hebben een contract met het zorgkantoor. En zuster Jansen die, uh, die levert maatwerk op dus zeg maar. Dus dat is eigenlijk het luisteren aan de cliënten en ook kunnen wisselen of kunnen ingrijpen wanneer de cliënt die behoefte heeft. De cliënt blijft altijd de regie houden over zijn eigen leven thuis. Wat kost me dat dan, als ik uh, een week lang 24 uur zorg wil van zus Jansen? Je moet niet voorstellen wanneer je uh, een, een heel klein pensioen hebt... en uh, uh, nooit gespaard hebt. Eigenlijk zijn er heel veel mensen die sparen voor later, zeg maar, Omdat ze eigenlijk voorzien dat ze niet naar verpleeghuis willen. Nou, die mensen hebben wij dus als klant, zeg maar. Een van de leden van je dreamteam is binnenkomen lopen. Dat inderdaad, ja, dat is Annelies Samand. Zij is uh, een van de zorgcoördinatoren. We zijn nu in Amstelveen en we gaan straks naar een cliënt toe. Uh, waarom heeft die meneer thuiszorg nodig? Deze meneer heeft thuiszorg nodig omdat hij afhankelijk is van zuurstof. En mensen die dat... Die afhankelijk zijn van zuurstof, hebben minder energie, kunnen minder goed voor zichzelf zorgen. Het is niet een ernstig zieke man, alleen hij moet wel verzorgd worden. U bent de zoon van de cliënt. Waaruit bestaat de zorg die uw vader krijgt? Er is hier eigenlijk 24 uur per dag iemand aanwezig, die mijn vader eigenlijk bij alle dagelijkse benodigdheden en behoeftes voorziet en helpt. Hij is... Ontzettend opgeknapt eigenlijk, omdat hij uh, eigenlijk altijd een, de aanspraak heeft op momenten die dat nodig heeft. En uh, ja, nooit, nooit eigenlijk meer na hoeft te dingen, denken over dingen die hem uh, ja, misschien een beetje ontgaan. Of, uh, ja. Frans, u bent uh, ziekenverzorger. Ja. Hoeveel uur brengt u hierdoor? Ik breng hier, uh, even kijken, gemiddeld uh, 4x24 uur. Dat klinkt als een zware baan. Het is ook een hele zware baan. Aan de andere kant zijn ook hele mooie momenten. U heeft niet zoiets na acht uur van, nou, ik nee. zou nu gewoon wel naar huis willen. Nee hoor, je start een dienst van vier maal 24 uur, dat weet je. Wat ik wel merk, de laatste nacht kan ik niet slapen. Dan slaap ik zeer onrustig. Dan wil ik echt naar huis. Het is het droger, hè? Het is het droog, ja. Dus je doet eigenlijk datgene wat ik thuis ook doe. Eigenlijk doe ik niets bijzonders. En dat is mijn vak. Uw zoon vertelde ook dat eigenlijk is dat te veel moeite om een kopje thee te zetten. Dus... Het is echt, ja, alle zorg is er nodig, zeg maar. Ik kan eigenlijk niks. Nee. Als ik iets doe, dan ben ik helemaal buiten adem. Ja. En ik vergeet ook alles. Zo weet ik het, dat hij met vergeten. Dat is heel naar, hoor. En ook omdat alles zoveel moeite kost, hè? Ja. En dan vergeet je ook nog een keer ja. alles, ja. Het is ook wel een keer goed om iets te vergeten, hoor. Dat gaat niet om, maar... Ik dingen wel. Zal ik eigenlijk voor je lunch gaan zorgen? Ja. ja. Ik heb nog een heerlijke uh, sla salade staan met, een, uh, met granalen. Ja. Vind je dat lekker? Dat is lekker. Ja, dat vind ik lekker. Akkoord. Ja. Ik ga je klaarmaken, ja? Ja, dat is goed. Ja. Ik ja. hou we wel van granalen. Dus u gaat nu de lunch uh, voorbereiden? Ja, ik ben nu de lunch aan het voorbereiden. Ik maak nu een, uh, een salade klaar met uh, granaaltjes. En meneer houdt ontzettend graag van vis. Kijk. Die dat, is echt, dat vindt hij zo lekker. U verwendt de cliënt een beetje. Nou, het is gewoon zo van, ik, lust, ik, ben, ik vind vis helemaal niet lekker. Maar ja, meneer vindt het zo heerlijk, dat is geweldig. En als ik, dat, als ik hem daarvan zie eten, ja, dan is mijn dag, uh, ja, dat is knieten. U hoorde een reportage van onze verslaggever Misha Blok... en zij ging langs bij de thuiszorginstelling Zuster Jansen. Precies, en we zitten nog in de studio met Jaap Mallers, zorgondernemer en hoogleraar Hans Maarsen. Hij is hoogleraar gezondheidswetenschap aan de Universiteit Maastricht. En we hebben het over marktwerking en concurrentie in de zorg. Meneer Maarsen, even uh, terug naar de bezwaren eigenlijk van de marktwerking. Uh, wat zeggen mensen? Want ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zoiets hebben van ja, wacht even, we willen niet in de handen komen van allerlei instanties die geld willen verdienen aan ons ongezond zijn. Ja, ik denk uh, dat bij veel mensen er nog wel uh, de nodige wantrouwen bestaat, bijvoorbeeld richting uh, verzekeraars. Dat blijkt ook altijd uit onderzoek. Uh, dus dat men de verzekeraars op dit punt, <coughs> ondanks alle inspanningen die de verzekeraars ondernemen om dat tegen te gaan, die toch die uh, verzekeraars niet helemaal vertrouwen, bang als ze zijn <coughs> dat dat inderdaad uh, zal gaan betekenen dat ze dus uh, gestuurd worden door verzekeraars ja. en dat verzekeraars daar geld aan willen verdienen. Dat is nog altijd een hele belangrijke gedachtegang. Ja, en is de dat gek? Ja, en, en de andere kant is natuurlijk ook nog dat je in handen komt dus van instituten die ook alleen maar aan jou willen verdienen. Ja, maar goed. Uh, het is natuurlijk wel zo dat die, dat die instituten heel erg onder controle staan uh, van, uh, van allerlei uh, kwaliteitsinstanties. Uh, en uh, voorlopig. Ik, nou, ik ga er ook vanuit dat verzekeraars, die zijn natuurlijk. Wil toch natuurlijk alleen maar goede zorgen inkopen. Dus die kijken ook steeds kritischer. Hè? Dat zien we ook. Hè? Dus dat, uh, dus nu was er verzekeraars, uh, CZ. En die uh, konden uh, eind vorig jaar aan dat ze een aantal ziekenhuizen niet meer zouden contracteren voor ja. borstkankeroperaties. Omdat ze vonden uh, dat de kwaliteit daar onvoldoende was. En die kwaliteit meten ze onder meer af aan het aantal operaties dat daar uh, verricht werd. En als dat beneden een bepaald niveau komt, zo was de redenering. Ja, dan bouw je toch uh, te weinig expertise. Op, dan is de kwaliteit minder. En uh, dus contracteren we ze niet. En dat meer. is geen prijsargument? Uh, dat wordt beweerd. Ik ga, ik ga ervan uit dat dit echt een kwaliteitsgedreven beslissing was uh, van, uh, van CZ. Maar als je nou straks een ziekenhuis bent... en laten we zeggen dat dat geprivatiseerd is... en uh, jij bent als uh, specialist daar aanwezig... Uh, en die patiënt vertrouwt zich volledig aan jouw oordeel toe. Die kan je toch 27 onderzoeken laten doen... die die eigenlijk niet nodig heeft. Het heeft kosten, niks met te maken. Gewoon om die kosten op te, op te drijven. Ja, ik hoor mijn uh, buurman zeggen... het heeft niks met marktwerking te maken. Dat weet ik zo net nog niet. Want kijk, uh, er is natuurlijk wel een drive... om omzet te vergroten. Ja, we als weet de prijzen omlaag gaan. We weet uit de VS natuurlijk gewoon... dat er dus heel veel onderzoek plaatsvindt. Onder andere natuurlijk ook om. Maar ik... Om geld te even? verdienen ja. bedoelt u. Ja. Maar, goed, lang niet maar waarom anders... zegt Jaap Maljus dan dat is niet zo? Omdat dat, kijk, dat heeft te maken met de manier waarop we artsen honoreren... en de manier waarop ziekenhuizen hun budget binnenhalen. Uh, ziekenhuizen kregen al budget in een systeem waarin er een soort... nou, het was niet echt marktwerking, maar ze moesten wel hun budget binnen verdienen. Dus uh, als een ziekenhuis 100 miljoen had, moesten ze wel zorgen... dat er voldoende verrichtingen gaan. En, nou, laat ik zo zeggen, daar werd wel eens wat creatief ook mee omgegaan. En, mm. en dus de, de manier waarop ziekenhuizen hun inkomsten ontkoppelen van de manier waarop artsen hun honorarium verdienen en artsen hebben er dus belang bij om meer volume te dragen. Jawel, dat is logisch, maar het is natuurlijk ook een volslagen logisch. logische redenering. Nee, maar het is een volslage, volslage, uh, logische redenering dat een bedrijf dat daar geld aan moet verdienen en natuurlijk belang bij heeft dat er meer uh, ja, dingen gebeuren maar... en want daardoor verdient hij meer. Zo simpel is het. Maar, maar dat, wil ik, dat wil ik toch even. Want dat klopt. Maar dat is waar voor elk systeem. Het enige verschil is dat in de gezondheidszorg om de, en ik denk dat dat te maken heeft met de overgangsfase waarin Normaal gesproken heb je een spanningsveld tussen iemand die iets wil hebben... en, iemand die iets wil, uh, en, en, en, en de prijs die je ervoor wil betalen. Ja, dus die iets wil dus een klant, een consument ja, een die klant, een product wil. Maar precies. je bent nu patiënt en ja, je weet niet ja, wat je wil, want je ja, hebt geen maar, verstand maar, maar, van. Maar daar zit dus het probleem. Is dat De verzekeraar heeft nog niet echt duidelijk een positie ingenomen. En ik zou willen dat de verzekeraar meer werkelijk onderhandelpartner wordt. Hè, dus tegenover aanbieders gaat zitten en met, onder, met ze onderhandelt. Wat gebeurt er nu nog? Veel en veel en veel te veel is dat ze met ziekenhuizen aan tafel zitten... en dat het eigenlijk aan het eind van de rit een beetje handjeklap geworden is. He, dat ze zo zeggen, nou ja, ach, hè, vroeger had je dat budget... en nu doe je dat. En, en dan zie je dat aan het eind van de rit manier waarop die onderhandelingen en de inkoopbeleid tot stand komt... eigenlijk erop neerkomt dat ze het oude budget... met een klein plusje of met een heel klein minnetje... Weer, uh, weer naar voren schuiven. En wat ik heel erg voor pleit... is dat verzekeraars een keer zeggen... nou, ons belang is gewoon om te zorgen... de beste prijs voor de laagste kosten. En dat kan je heel goed doen. En de doen. beste kwaliteit. De beste kwaliteit. Te, ja. sorry, de de, sorry, de beste kwaliteit voor de, de, voor de laatste, laatste kosten. kosten. Ja. En uh, wat je, het probleem is op dit moment, en dat, dat heeft te maken met de oude structuur van die verzekeraars, die zijn heel erg bezig nog met ziekenhuiszorg in te kopen. Ja, Niemand heeft last van zijn ziekenhuiszorg. Dus als je, <lacht> maar de, de, dus als je, als je ziekenhuiszorg inkoopt, ben je bezig de instellingen overeind te houden. En dat is nou het laatste wat we willen. We moeten niet die instellingen overeind houden. We moeten zorgen dat de maximale kwaliteit geboden wordt. Nou, maar die verzekersmaatschappij hebben er natuurlijk wel een belang bij om die infrastructuur... Uh, uh, nou ja, omdat je anders in een maar, maar, si moet, situatie verzeker... terechtkomt... dat je wachtlijsten van anderhalf jaar... Nee, maar heeft jaren... er zekerheid er belang bij dat er in één instelling... met hetzelfde gemak ingegroeide teennagels... als complexe hersentumoren gedouwd? Dat heeft, heeft nee. er zeker geen belang bij. Dat is gewoon puur... Uh, gewoon, ik, zal, nou, ik durf het woord wel te zeggen, gemakzucht. Dat mensen niet zeggen, nou eigenlijk, we hebben uitgerekend... dat bijvoorbeeld ogenkunde veel efficiënter is in tien locaties in Nederland. En nu gaan we gewoon tegen 90 locaties. Hè, niet tegen 1 of twee, hè, zoals uh, Marsen net terecht zei... van die borstkankerzorg, Het ging over drie of vier ziekenhuizen. Mm -hmm. En het land was toch al te klein eh, toen. Uh, er werden, oh, protest, schande en zo. Maar eigenlijk zou verzekeraars moeten zeggen... wij streven naar dat bijvoorbeeld ogenkunde in 10 centra plaatsvindt. Dan heb je de beste uh, kwaliteit voor de laagste kosten. We hebben op dit moment 140 klinisch-chemische laboratoria in Nederland. Dat zou er vier moeten zijn. Daar gebeurt maar heel wat, weinig meneer Maarsen, van. wat vindt u daarvan? Van het argument dat zorgverzekeraars niet scherp genoeg inkopen... en ook niet scherp genoeg zijn op wat ze inkopen? Ja, dat doen ze op dit moment niet. En het, het, het, het, het is een beetje een technisch verhaal... maar er zijn in het systeem zitten allerlei prikkels om dat niet te doen. He, want als ze meer geld uitgeven... dan krijgen ze dat voor een deel ook weer uh, grotendeels uh, vergoed. Dus die verzekeraars die hebben nog wel een hele, hele slag te maken... Uh, van de andere kant is het natuurlijk wel zo. Hoe scherper ze worden. Uh, ja, Ik zou me ook kunnen voorstellen hoe wantrouwder de consument wordt. Ja. Hè, want die loopt ook nog een beetje met de deel rond. Van, ja, want Maldice zegt wel. De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Dat kan niet eens. Je kunt niet de beste kwaliteit voor de laagste prijs krijgen. Dat is gewoon onzin. Hij dat zegt van zeggen. wel. maar. Ja, nee, dat is gewoon onzin. Ja, dat bestrijd ik echt heel, <laughs> heel krachtig hoor. Dat, want, uh, want dat doe je zelf. Je in kunt je de beste kwaliteit. kwaliteit voor een gegeven prijs krijgen. Uh, dat kan wel. Ja. Okay, ja, dit, is een beetje, uh... woorden, dit is een beetje woordenstrijd. Ja, maar, ja, maar onderschat niet hè, hoeveel kosten er ontstaan door slechte kwaliteit. Infecties, heroperaties en al dat soort dingen. Maar goed. En dat, zijn, dat is echt een heel grote kostenpas. Medicatiefouten. Er, zijn, er gaat ontzettend veel kosten gaan er in slechte kwaliteit ja. zitten. Dus als je daarmee aan de slag gaat... en ik ben er overtuigd dat schaalvergroting daar een grote rol in kan spelen... kun je juist zorgen dat lagere kosten en een hogere kwaliteit wel degelijk samengaan. Het wordt een spannende tijd in ieder geval voor het ziekenhuiswezen... maar ook zeker voor uw sector, meneer Maljas. Hartelijk dank voor uw komst. U hoorde Hans Maars, hoogleraar Gezondheidswetenschap... aan de Universiteit Maastricht. En we spraken met zorgondernemer Jaap Mallers. Het ging dus over de marktwerking in de zorg. Ja, informatie uit dit programma is terug te vinden op onze website... www.trosinbedrijf.nl en op teletextpagina 257. Zo dadelijk op Radio 1 Opium. Maar nu eerst het nieuws van half drie met Mark Visser. De opstandelingen in Libië hebben de strategisch belangrijke olieplaats Ashdabia heroverd. Het is hun eerste succes sinds de troepen van Gaddafi hen ver naar het oosten terugdrongen. Rond de stad Misrata, die in handen is van de opstandelingen, wordt zwaar gevochten. Tanks beschieten de stad en er zouden sluipschutters actief zijn. Volgens de opstandelingen voert de coalitie luchtaanvallen uit rond de stad.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 Moucharraf wordt mede verantwoordelijk gehouden voor de aanslag. Hij zou als president niet genoeg beveiliging hebben geregeld... voor zijn politieke rivaal Bouto. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Dan wielrennen, want de renners rijden dit weekend twee grote koersen. Morgen Gent-Wevelgem en vandaag de E3-prijs Haarelbeke. Geo Lippens, de renners zijn ruim twee uur onderweg. Zijn er al renners ontsnapt? Er zijn renners ontsnapt met enige regelmaat zelf, want het is een onrustige koers. Er wordt opnieuw gereden trouwens, zonder oortjes. De renners dreigden zelfs met staking hier. Ze dreigden massaal met oortjes van start te gaan, maar uiteindelijk is er een gesprek beloofd tussen de UCI, de Internationale Wielerbond. Laten we zeggen, de bond die in ieder geval wil dat er zonder oortjes wordt gereden. En tussen de renners, en die hebben als vertegenwoordiger voormalig renner Gianni Buño afgevaardigd. En dat gesprek heeft weer even de kou uit de lucht gehaald. En zonder die oortjes ja, is het een onrustige koers. Dat blijf je toch altijd maar zien. We hebben demarages gezien, onder andere van Tom Stamsnijden. Meerdere malen in een kopgroep betrokken, maar telkens weer teruggepakt. De Bram Tankink is er vandoor geweest. Ook die heeft het geprobeerd. Man van Rabobank. En we hebben zojuist een kopgroep gehad met Lars Boom en Koen Vermeldvoort. Maar die zijn zojuist ook alweer teruggepakt door het peloton. Nu is er wel weer wat beweging aan de voorkant van het peloton. We zagen een kopgroep, we zagen Daarbij Stuart O'Grady, Jurgen van der Wallen, Nico Eekhout, Alexander Kuschinski en Ronny Martias. Dat waren de mannen die we konden ontwaren in alle tumult. Maar erachter wordt vol doorgereden. Want de grote renners die willen zich klaarmaken voor de finale. Ze zijn ruim halfweg koers. De zware zone met alle hellingen die moet zo meteen nog gaan komen. Vooral ook veel kasseien. Het is droog gelukkig hier in België. Maar we gaan ongetwijfeld nog een mooie finale tegemoet. Met daarbij natuurlijk als grote favoriet de winnaar van vorig jaar Fabian ANWB Verkeersinformatie op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Door werkzaamheden tussen Afrit Buntschoten en Knopend Ems 2 kilometer file. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Knopend de Brekseplein en Rotterdam Centrum. 3 kilometer. Dit is Radio 1. Avro. Dit is Opium, het cultuurprogramma van de AVRO met Hans Smit. Goedemiddag, welkom bij Opium met Cultuurmagazine van de Avro op Radio 1. Tot vier uur in de Amstel-Voyer van Carré. Want dan neemt het wielrennen het over op deze zender. U hoorde Gio Lippens net ook. Ook tussentijds houden we u op de hoogte van de E3-prijs Beken te België. Wat kunt u in onze zendtijd verwachten? Paula van Oost Oest die komt te vertellen over haar film Black Butterflies. Over Ingrid Jonker, de Zuid-Afrikaanse dichteres. Uh, Beeldende kunst met recensent Hans en Hartog-Jager. Yolanda Entjes over haar nieuwe roman Het kabinet van de familie Staal. En 80 seconden Latent Talent. En natuurlijk hebben we ook live hier alvast een kort voorproefje. Dames en heren, gaat u gang. Ah, Stra straks meer dus, hè. We hebben sowieso meer muziek zo dadelijk aan de kop van open. Maar eerst even iets anders. Het Amsterdamse Historisch Museum, vertegenwoordigd heet het Amsterdamse Museum... dat uh, maakte maandag bekend dat het een fles schoon drinkwater uit 1853 had verworven. Dat zou een reclamefles zijn die de gemeente uitdeelde... om Amsterdammers aan te sporen om schoon water te drinken. En dan staat er vanmorgen in het parool uh, uit 1859. Maar ik heb dat ding zelf ontworpen, al dus ontwerper uh, Ketting... Jan Kitting, 69 jaar oud. Ja, hoe ziet dat nou? Uh, ik wil bellen eventjes met Paul Spies, directeur van het Amsterdam Museum. Meneer Spies, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe, hoe ziet dat nou? Wie, wie heeft het nou vaak? Ja, daar zijn we ook heel benieuwd naar. We moeten het <laughs> nog eventjes heel goed uitzoeken. Ja. Uh, de kans is groot dat het inderdaad een uh, fles is die gemaakt is uh, voor uh, de viering van Amsterdam. Uh, 700 jaar bestaan. Was. Ja. 700. Um, het is alleen uh, nergens opgezet. Hè? Dus meestal is het zo dat als je een, uh, een herdenkingsproduct maakt... dan schrijf je er een hele kleine letters op. Uh, Dit is gemaakt ter gelegenheid van... Uh, enzovoort. enzovoort. Hij, was, en gedaan. hij zag het er echt en, uit. Ja, hij ziet, <laughs> hij ziet er echt uit. En, en uh, nou ja, er is ook wat voorgeschiedenis bij. Dat moeten we ook allemaal goed uitzoeken. Ja. Omdat uh, uh, Waternet, vroege waterleidingen... die, die had zo'n ding zelf uh, waarvan zij dachten dat het de laatste was. Ik ben heel benieuwd of dat dan inderdaad ook zo is. Ja. Die is in het Rijksmuseum terechtgekomen. Dus het is nog een hele keten van onderzoek die moet gebeuren... om daar ja. te komen wat nou precies aan de hand is. Die fles van, van het Rijksmuseum? Maar hangt er vanuit ja. dat, dat, dat exemplaar dat wij hebben... dat dat een um, nou, goede kans is dat dat dus inderdaad nep is. Ja, en, en die in het Rijksmuseum, die, wordt die ook gecheckt nu? Nou ja, dat, dat, dat, dat nemen we aan dat dat nu ook gecheckt wordt. Kijk, wij hebben de waterleiding natuurlijk, uh, waternet... Uh, uh, daarover geconstulteerden, we gebeld en gevraagd of zij willen uitzoeken er nou zit met flessen en met, uh, met authenticiteit. Ja. Maar daar hebben we ook nog geen uit dus daar zijn ze ook aan het uitzoeken. Dus ik hoop maandag gewoon meer te weten van wat nou het verhaal is erachter. Ja, wat heeft die fake fles u gekost? Uh, ja, 50 euro. Oh. Dus, nou, dat was wel een van de redenen waarom wij dachten: van nou, het zal wel meevallen oh, met, uh, okay. ja. met, met, met de oplichterij. Maar hij gaat nog uh, niet in de glasbak, begrijp ik. <laughs> nee. Nee, wat is het nu? Kijk, dankzij al die publiciteit is het nu een stuk geschiedenis geworden. En we blijven natuurlijk een historisch museum. Ja, en het leuke is, is dat natuurlijk de, de naamsbekendheid van het Amsterdam Museum in plaats van het Amsterdamse historisch ook des te groter ja, wordt. Hè? Ja, ik beloof je dat we daar echt niet om hebben gedaan. Oké, okay, dat snap ik. <laughs> Goed, nou zoek het uit en worden het verder wel. Ja, Bedankt. Oké. Okay, Paul Spies, ja. directeur van het Amsterdamse Museum. Ja, meer muziek had ik beloofd. Eh, muziek van de man die door de Franstalige ooit tot grootste Belg werd uitgeroepen. Al kwam hij zelf uit Vlaanderen. De man achter de Mekitepa, Le Porte d'Amsterdam, Madeleine, Jacques Brel. Inderdaad, over hem heb ik het in de voorstelling. In de schaduw van Brel bezingen Vera Mann en eh, Rob van der Meeberg zijn passie voor het leven, voor de vrouwen en voor de muziek. Straks een gesprek. Eerst muziek, nu Marike.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 Marieke, Marieke, le ciel flamant, faisait-il trop de Bruge brugégan? Aïe, Marieke, Marieke, sur tes vingts ans, que jamais tant de bruge brugégan. Zonder liefde, warme liefde, achterduivel, de zwarte duivel. Zonder liefde, warme liefde, brandt mijn arm, mijn de warme liefde, sterft zomer, de droge zomer, en zeurt het zand over mijn land, mijn lakkerland, mijn lakkerland. Hé Marike, Marike, revient, le temps. revient le temps, de kar, revient de kar, de brugé kar. Hé Marike, Marike, revient de kar, hoort u bij mij. Rob van der Meeberg, Vera Mann en niet te vergeten op de piano. Martin van Dijk en uh, Christian van Hemert op de viool. Maar hij speelt in de voorstelling ook Contra, Bas, Bondaleon en wat al niet. Vera en Rob, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Uh, uh, ja, even naheigen, toch? hè? Ja, het blijft pittig, ja. ja, ja. Rob, Rob neemt een slok. Dit is een, een, een vrij, <laughs> vrij kort nummer. Die voorstelling duurt een uur en drie kwartier. Ja. Er zitten heel intensieve dingen bij. Met alle respect, je bent wel 66 inmiddels. Alsjeblieft, ja. ja, ja. Hoe, ja. Hoe, hoe hou je dat voel? Uh, ja, dat is, uh, de, de voorstelling is training op zich. Hè? Ja. Van tevoren weinig gedaan en nu zorgen dat ik conditie krijg. <lacht> nee, het is een beetje <lacht> ja. anders. <op> <lacht> Ze worden steeds sneller, de voorstellingen. <lacht> ja, zeker. En Vera, jij hebt, jij hebt net een hernie achter de rug, die is ook in de lappenmand gezeten. Ja. Of in de gezeten. Ja. Gaat dat nu? Ja, ja ik ben gerepareerd. Ja. ja, en uh, uh, vier weken na de operatie was de première... en die heb ik overleefd, dus ik zal al de rest waarschijnlijk ook wel overleven. Staande, veel staan, maar ook veel zitten. Ja, nou ja, zitten valt wel mee. En ik lig in de auto, dus dat scheelt ook weer. <laughs> um, en, en het gaat eigenlijk steeds beter elke week. En... Uh, ja, ik had het natuurlijk voor geen goud willen missen. Ja. Dus ik ben als een kind zo blij dat ja. ik er ben. Het, het is een, een, een heropvoering, uh, moet ik zeggen. Want zeven jaar of acht jaar geleden, 2003... Op het, zeven jaar, uh, ja. Amsterdamse Kleinkunstfestival... is deze productie destijds in première gegaan. Ja. Uh, de producenten, Ruud de Graaf en Hans Cornelissen... die schrijven in het programmaboekje... diverse pogingen tot heropvoering. opvoering, zo moet het zijn. <laughs> het staat ja, ja, ook, Liep, ook goed. Liep op niets uit. Wij vonden het echter een artistieke plicht... en een uitdaging een vernieuwde versie in de theaters te brengen. Voelden jullie dat ook zo? Ja. Ja, ja, ja, nou ja, absoluut. Wij, wij hebben toen een beetje... Kijk, wij, wij hebben toen met Amsterdam's Kleinkjesfestival twee weken in Bellevue gestaan. En dat was echt een droom. Dat was echt... De zaal werd bij wijze van spreken afgebroken. En alle aandacht ging naar die twee weken. Toen ook door de pers. En een half jaar later gingen wij op het tournee. Maar ja, alle aandacht was al geweest. En uh, uh, we, we kwamen in geen enkel programma meer uh, erin. Dus het land wist niet dat wij uh, bezig waren. Dus wij stonden niet voor uitverkochte zalen. En deze voorstelling is zo tijdloos en leeftijdsloos... dat je hem eigenlijk elk jaar opnieuw zou kunnen doen, bij wijze van spreken. Alleen heeft het een beetje geduurd... omdat wij allemaal drukke agendas uh, hebben en hadden... En uh, niet elke producent was geïnteresseerd in een reprise van hmm. deze voorstelling. Nou, uiteindelijk dankzij Ruud Gaven, en Hans Cornelissen bij deze. Ja, leeftijdsloos, Rob. voelt dat zo? <laughs> Nee, ik bedoel niks over je eigen leeftijd. Dat is nee, maar Vera ik zegt dat het voor elke leeftijd dus kennelijk uh, interessant is. ja, nou, ja het is uh, prachtig muziektheater dat we brengen. En ik uh, bedoel, mensen die Brel niet kennen... en worden daar een eerste, een eerste keer mee geconfronteerd... dan denk ik dat die, die begeistering die er vanaf spat... dat die de mensen raakt of ze nou jong of oud zijn... dat kan haast niet anders. Ja, die moet je zelf ook voelen, kan niet anders? Maar... Ja, dat voelen we zelf ook ja, heel ja. sterk. Jij hebt Brel ooit, ooit ontmoet, hè? Ja, ik heb Brel ooit in Finland ontmoet, in Helsinki. In Finland of in... ja. onpleegs? Ja. In Finland, zong price. je nog in het Fins? Ja. Dus ja, ja, ik zong ook een liedje in het Fins om de Finnen te plezieren. Minun kultani kaunison, Waikon Kataluinen. Ja, echt zo. Maar op diezelfde avond speelde Zongbrel. En ik was voor die tijd al een fan hem, van hem. En ik had twee Franse liedjes gecomponeerd. Heel knullig, moet je eerlijk zeggen. Maar waarvan ik dacht dat het in de buurt van Brel kwam. En die zong ik daar. En hij vond dat wel leuk. Abon. Abon, ja. Zit pas mal? Ja. Wat was het voor man? Zal je dat direct in het contact? Nou, wat je meteen voelde, dat die man een enorme persoonlijkheid had. Dat spatte Aha. er op alle mogelijke manieren van af. Ik keek natuurlijk al tegen hem op, vanwege zijn repertoire. Maar dan kom je die man tegen en hij had een zinderende uitstraling. Hoe gebrekkig die Nederlands ook sprak. Want dat probeerde hij toen. Hij probeerde tegen ons een beetje Nederlands te spreken. Ja, ramzalig. Rampzalig, ja. Het was wel een Franstalige Vlaming, hè. Ja. Hij had daar ja. de grootste moeite mee. Hij dat tegen de Vlamingen. Ja, ja. ja laten we daar zo over. Jij, jij bent van Vlaanderen, Vira, Dus ja. hoe, hoe, wat, wat, wat betekent die man in, in Vlaanderen? Want hij wilde zelf niks met de Vla, Vlaamse ja. te maken hebben. Oh, nee, nee, nee, nee. Dat is een beetje te, een beetje te kort door de bocht. Hij uh -huh. heeft natuurlijk een Leg aantal uit. nummers geschreven... zoals Le Flamande, ja. uh, Vlaamse vrouwen. <kuggen> Het Le, grappige Le is... F. Le F, maar komisch. dat is Le Flamingan. Ja. Maar dat gaat over de Vlaamse nationalisten. Ja. Waar hij ja. natuurlijk ja. tegenaan wilde schoppen. Ja. En niet geheel onterecht natuurlijk. Mm -hmm. Maar de Vlaamse vrouwen, dat was natuurlijk een drama voor de Vlaamse vrouwen. Uh, het lied werd verboden op de Vlaamse radio. Hij werd geboycott. Dus in mijn jeugd heb ik hem niet eens zo vaak meegemaakt. Want of hij werd niet gedraaid. En als hij al gedraaid werd, gingen mijn ouders gewoon de radioknop om omzetten. Dus ik heb hem pas leren kennen op Kleinkustacademie. Want daar is natuurlijk... Ja, je kan er niet omheen. Dat mm. moet. Ja. Uh, gelukkig met alle plezier van de wereld. Maar het grappige is dat hij Le Flamande heeft geschreven op Le Flamande, omdat hij eigenlijk Le Bretonne wilde zingen over de Bretonse vrouwen. Want je kan het eigenlijk op elk burgerlijk katholiek gezin Aha. schrijven. Ja. Maar Le Bre, Bre, Bre, Bretonne zong veel minder makkelijk dan Le Fla, Le Fla, Le ja. Flamande. Dus, dus uiteindelijk was het helemaal nee, niet ja. zo persoonlijk bedoeld. Maar nee, ja, goed, nee. ik begrijp het ook wel dat ja, het een ja. beetje beledigend kan zijn. En die eerste kennismaking op de Kleinkunstacademie, weet je dat nog? Dat je het ja, eerst iets hoorde van bril? Het, het ging over het algemene Franstalige repertoire. Dus het was ook via Johan Verminne die natuurlijk zelf heel veel bril vertaald heeft. En daar leerden we ook Leo Ferré kennen en Claude mm. Nougaro. Ja, ik, ik heb wel altijd gedacht, toen ik 18, 19 was... van, daar moet ik nu nog even vanaf blijven. Dat zal ik waarschijnlijk pas mogen zingen als ik wat ouder ben. Ja, is Bril, is het hogeschool performance? Uh... Het is wel Ja, ja, ja. ja het maar is ja, absoluut hogeschool. Maar daarom proberen wij hem ook niet te imiteren. Want de ah. niet te imiteren. Nee, het enige nee. wat je kunt proberen, of jezelf de passie... Over het voetlicht kunt brengen. En intensiteit. En ja. intensiteit. Ja. ja, en ik ja. denk dat dat aardig lukt. En, ja. en verhalen vertellen. Ja, verhaal. Want het mooie is dat jullie niet rechttoerecht uh, recht aan het leven van Brel vertellen. Nee. Het, is, het is meer eigenlijk de. Ja, zijn, zijn chauffeur, hè? Het is het verhaal van Jojo, jo Pasquier. Jo Jojo Pasquier. Pasquier. Pasquier. Niet alleen zijn chauffeur, maar uh, wat allemaal niet. Hè? Dat weet Vera, ja. want die leest dat elke avond voor. Wat hij wat allemaal is, hè? Duvelstoeljager. Ja. Kom uh. maar kijken, hè? dan, ja, dan ja, wordt het. Ja, ja. Nee, nee, wat is hij nog meer? Hij is uh, chauffeur, geluidsman, belichter. Impresario, de vriend van min ja, ja. impresario het was, uh, Hij stond het dichtst bij Brel, denk mm -hmm. ik. Ja. ja. En, en deze... ze gingen ook samen de kroeg in. Dus ja, ja, ja. Ze samen achter de dames aan. Ja, ja. en deze Jojo, die, die komt in de voorstelling in het voorgeborgde, zoals dat dan heet... gaat ja. of naar de hel of naar de hemel. Ja. Mooie structuur. Ja, daar ja. moet je kiezen. Hè? Het voorgeborgte ja. of het voorportaal. Is het is dus afgeschaft overigens door de Rooms-Katholieke Kerk. Het voorgeborte. Het was vroeger ik, voor doodgeboren kindjes of zo. Hè? Zoiets was het toch met het voorgeborgte? Ja, ja, daar gaan we nu verder niet op door. Nee, daar gaan, gaan we niet op Het is niet <laughs> interessant. Maar, maar, maar die Jojo, in ieder geval... Uh, hij is zo belangrijk voor Brel geweest... dat hij zelfs een nummer over hem heeft gemaakt. Jojo. Toen, uh, kijk, die Jojo is kort voordat Brel. Dus die had toen zelf al kanker. Mm -hmm. En uh, kort daarvoor is Jojo overleden. En toen schreef Brel een lied over Jojo. Over een klein stukje luisteren. Ja, ja dat is mooi, mooi maar... nummer. Ja. Jojo, voici donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes. J'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir demain. Jojo, moi je t'entends rugir, quelques chansons marines. Où des Bretons devinent que Saint-Ca doit dormir tout au fond du brouillard. Six pieds sous terre, Jojo, tu chantes encore. Six pieds sous terre. De ja, al ligt je zes, zes, zes voet onder de aarde, zes voet onder de grond, hou ik nog steeds van je. Je bent niet dood. Ja, ja, ja, ja als ja. ik het hoor, kijk nog steeds de haartjes gaan over een ren staan in ja, mijn nek. Ja, ja. Ja. Hij heeft ook zelfs nog een vliegtuig naar hem genoemd. Is dat zo? Ja. Oh. Toen hij in, op uh, Hiva Oga, de, de, de, de eiland waar je ja, uiteindelijk marquise, is. De marquise ja. eiland. Ja, ja, ja. daar had hij een ja. vliegtuigje en dat heette ook JoJo. Ja. Ja. zo, -zo. Ja, zo, -zo. <laughs> ja, dat gaat heel diep, die liefde. Het mooie is dat hij in de voorgeborgte komt, deze Georges Pasquier, die JoJo, die komt een muziektherapeut tegen, die speel jij dan. Die heeft ook een geschiedenis met het repertoire van Breil. Ja, Gaandeweg de voorstelling kom je erachter... dat ze eigenlijk net zoveel met Breil heeft als Jojo... die op dat moment nog zijn geheugen kwijt is. Dus aan de hand van de muzikale therapie... en onderhand van de, de, de nummers van Breil... komt hij langzaam zijn geheugen weer tegen. En kan hij ook meer vertellen over Breil... maar we komen er toch achter. Het is ook een strijd tussen de seks, hè? Het is ook ja, een strijd ja, tussen man en vrouw. Het is eigenlijk de, de mentaliteit van Brel die via deze twee mensen wordt en wat is die mentaliteit? Uh, nou ja, het, het, het, het was wel een echte mannenman. Ik bedoel, hij, was, hij, hij schopte tegen de burgerij aan, maar ondertussen was hij wel getrouwd... en had hij een paar kinderen waar hij vervolgens nooit naar omkeek. Omdat hij dat gewoon niet aankon. Hmm. Hij wilde de wijde wereld in, hij wilde vrij zijn. En hij is natuurlijk vrij snel na zijn huwelijk in Parijs gaan wonen. Dus die vrouw die moet toch wel heel veel... Geduld uh, uh, hebben hmm. gehad. Hij is altijd getrouwd ge gebleven, ondanks de vele minarissen die hij heeft gehad. Ik zeg ook letterlijk in de voorstelling: um, uh, hij wilde zeker nooit scheiden vanwege de alimentatie. Ja, dat kunnen we natuurlijk niet meer vragen. Maar het was geen makkelijke man. Nou, uh, ze was veel grote artiesten niet de meest makkelijke. Komt hij sympathiek en... uit de voorstelling, vind je? Vind ik wel. Je gaat toch gaandeweg een beetje meer en meer begrijpen waar zijn passie lag. Hmm. Nou uh, ja, Kijk, sorry dat ik je onderbreekt, maar het is natuurlijk ook zo van dat je, als je voorbestemd bent om een, een kartonfabriek over te nemen. Terwijl je hart natuurlijk eigenlijk. Uh, Want dat is zijn vader uit een kartonfabriek? Dat ja. had zijn vader, ja. En dat je dus uh, eigenlijk zijn hart uitging naar zingen. En ja. Dan moet je het natuurlijk niet in de karton blijven zitten. Nee. En ja, dan, je, dat overkomt je. is mezelf ook overkomen. Veel te jong getrouwd en dacht, wat moet ik ermee? Ja. Ja, dat is dan heel lastig. Je kunt beter uh, wat later trouwen, denk ik, en de boel beter overzien. En hij, uh, goed, hij, hij kon dat niet dit. aan. Dat hele, ja. dat, dat, dat hele burgerlijke milieu niet. En hij is eruit weggevlucht. Hij ja, ja. heeft zich wel aan zijn woord gehouden. Ja, die muziektherapeute die, die, uh, heeft een relatie gehad met, of is is geweest, van... van een een brel-imitator. Imitator. Hoe erg, ja, <laughs> hoe laag kan je vallen, ja. ja. ja en ja. kun jij je voorstellen dat, dat uh, brel zoveel ook voor vrouwen heeft betekend destijds? Het was, was niet echt een mooie man. Nou, je ik. weet... Nou, dat is mooi. Dat, je roem erotiseert, hè? Hm. Dat, dat weet jij natuurlijk ook. Tuurlijk. Maar, <laughs> maar het, het, het is niet zozeer dat hij letterlijk fysiek... van een ongelooflijke uh, hoge schoonheidsklasse was. Maar de manier waarop hij daar stond... en met zijn totale overgave en zijn gepassioneerdheid kan het bijna niet anders of je wordt er gewoon verliefd op. Die man die wil je gewoon hebben. Hm. Ik kan me dat ook voorstellen. Ja, dat als gebeurt ik gebeurt nog kroeg, elke avond. Als ik hem in de kroeg was <laughs> tegengekomen... en ik dacht, oh. Geef mij maar hier die paardenbek. Ja, ja, ja. En die, die, die, die zwarte witbeelden, beelden. Want het, bijvoorbeeld het laatste concert in het Olympia, dat grote afscheid. Dat, dat, dat, dat is op dvd verschenen. Zijn dat dingen die jullie nog bekijken? Is, is, is het zo, nou, zo mooi Het mooiste wat ik bekeken heb is eigenlijk dat concert... wat hij hier in Bergen, in Bergen aan Zee heeft gegeven. Ja, ah, ja. dat, dat, dat, dat, dat concert waar hij heel kwaad werd en uh, zijn garage op de grond gooide. Wat Jojo onmiddellijk opraapte trouwens. <laughs> nee, die liet het niet licht. Nee. <laughs> nee, zo zit ik ook wel een beetje in. Elkaar. In het huis met de zuilen was dat? Ja. Ja, daar precies. Ja. Wie waren er allemaal bij? Vooral, vooral Ernst van Altena natuurlijk en allerlei uh, mensen uit de gegoede burgerij. Ja, het is toch ook het verhaal dat Ernst van Altena toen hij terug in de auto op weg naar, weet ik waar, Brussel waarschijnlijk uh, reed. dat er hem een, een Hollandse kaas werd achterna gegooid. Ja. En, en dat Ernst van Altena zou geroepen hebben: Bon fromage. Ja, Bon fromage. Ja. Dat vind ik ook zo mooi. Ja, mooi. Ja, Maar wat, wat, wat natuurlijk ook leuk is in deze voorstelling. is dat wij niet alleen muziek van Breel gebruiken. Maar dat er ook uh, composities van Martin van Dijk uh, ja, bij zijn. Ja. En teksten van Lars Boom, ja. die ook uh, over een scenario heeft geschreven. Ja, ja. En die passen feilloos in die voorstelling. En en het die is ook vertellen het verhaal verder Precies, door. Precies, het is af en toe ook de vraag: van... is dit een brel nummer wat ik misschien niet ken of zo? Ja. Maar ja, dan blijkt het is... een, uh, ja. Ja. een nummer van. Ja, zo, zo mooi ze in, het in elkaar. Ingevoegd. In. Prachtige voorstelling. Dank je wel. Dank je wel. Ja, en nog een uh, grote tournee: hè. vanavond in Gorkem, dinsdag in Veenendaal, woensdag Roermond. En tot en met 3 uh, juni door het gele land te zien. Ja, maak bon? ons gek, kom allemaal kijken. Ja. Bonf gommage. Merci beaucoup. Okay. Ga wij naar de uh, muziek uh, op de andere kant van het podium... want die staan, de, die staan al, ook alweer klaar. Uh, even kijken hoor. Uh, ja, er is een leuk, leuke mix wel. Neem een vleugje Cameroen en een stevige Maatbeker Soul. Uh, goed roeren, Voegen wat fijn gesneden jazz aan toe. En je hebt een uh, klasse-cd, getiteld L En L is Zij in het Frans, dat weet u. En Zij is hier, dat is fijn om te zien en nog fijner om te horen... met haar muzikant in Morning Glow. Hier is Natyam Rosy morning glow a sense of flow dance and days between the sunbeams what does It on me. You explain while I inspire. Well, I want to reach higher. Need to gain. Binglow en jean -Rosie. straks in het tweede uur van de Opium uh, nog uh, twee nummers. Um, ja, zijn we bijna aan dit uur aan het einde van dit uur Het is wel grappig dat uh, inmiddels is aangeschoven Palle van de Oest. Zij uh, regisseert uh, Black Butterflies, de film. Heb geregisseerd, want de film is klaar. Het is ja. out of your hands. Uh, ja, zeker. Ja. Hij, is al een, hij was al een half jaar klaar. Ja. Uh, maar, maar nu en, is het voor het publiek, althans ja. maandag was de première, de feestelijke première en uh, vanaf volgende week gaat die draaien. Ja, vanaf ja. de 31ste. Ja. Grappig gezegd. jij ooit met Rob van der Meeberg die nu nog aan tafel zit, uh, jij ja. hebt, hebt ooit iets met een film gedaan? Een televisiefilm. Ja, eigenlijk een van de leukste films die ik ooit heb gemaakt, vind ik zelf. <laughs> Altijd ja. yours for, for never. never. Ja. Uh, waar mensen echt, echt zo vreselijk om gelachen hebben ook. Ja, heb ik, dat hoor ik nog steeds. Toen, dat is heel lang geleden. Dus ik heb hem niet eens op DVD, maar volgens mij nog ergens op een VHS. Ik ook nog, ja. Dus ik wil hem heel graag inderdaad eens overzitten. Want, dat uh, kan uh, ik, Rob ik. speelt zo'n goede rol daar, samen met Rick Nicolette. Het was ja. echt een hele grappige film. Ja, Oké, okay. nou ik ga straks It's met je uitgebreid word. praten over, over, over Black Butterflies. Ja. film met Carice van Houten, over Ingrid Jonker. We hebben de stem van Ingrid Jonker ook nog even Oh, erbij. wat goed. Mooi, ja. Hebben jullie nog een cultuurtip? Zou je op de hebben? kan nog niet, denk ik. In de minuut. Rob van mee weer heb je oh, iets? ja, ik nu? heb mensen aan het Willem Breuken collectief aange, uh, aangeraden. Uh, ik heb vroeger veel met Willem gewerkt. Mm -hmm. en ik vind natuurlijk dat zijn muziek uh, over moet blijven. Zeker ja. nu hij overleden is. En die jongens gaan stug door. En die, dat blijven rebelse muzikanten. En er moet veel rebelsheid zijn in deze wereld op dit moment. Want het is allemaal veel te braaf. En het wordt alleen maar meer Henk en Ingrid. Oké. Okay. Even en, en, en, vier, en, ja, een Het eerste waar ik aan moest denken was Masterclass met Pia Douwens. Ik heb het niet gezien nog. Mooi, ja. Ik heb wel de versie op Broadway gezien mm -hmm. met Le Lupoon. Maar ik heb er zoveel prachtige dingen over gehoord. Dus daar moet, uh, moet iedereen naartoe, geloof ik. Pia Douwens in Masterclass. Kan het aanbevelen. Echt een mooie, hele mooie ja. voorstelling. Ja. Maria Callas speelt ze in die Precies. voorstelling. Ja. Goed, dank jullie wel. Uh, veel succes vanavond in Gorkum. En nog dank de rest van de tournee. Dank je wel. Met brel. Straks in het volgende uur, Jolanda Entzi over haar boek... Het kabinet van de familie Staal. Uh, Hans en Hartog Jager over beeldende kunst. Wout Gruiters in zijn 80 seconden. Latent talent hier, 1 minuut en 20 seconden mag je vullen. En dus, Paul van der Oest over die film Black Butterflies. Nationaal het journaal van 3 uur. Tot straks. Avro Sport op Radio 1. Zometeen van 4 tot 6. VK-baanmuurrennen in Apeldoorn. Daar rijdt gewoon continu rond of boven de 60 km per uur. oost langs de lijn. Zometeen om 4 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zomerhuis met zwembad. De nieuwe Herman Koch. Het boek van de Boekenweek.